Jobboots uur, Jo Boots met het nos journaal Touroperator Owad in Holte is failliet. Voor de 1750 werknemers wordt ontslag aangevraagd. OWAD was een van de grootste reisorganisaties in Nederland. Directeur Terhaar noemt het onvoorstelbaar dat zijn bedrijf failliet is. Hij zegt dat hij met investeerders in gesprek was... maar kreeg de zaak niet op tijd rond. Er wordt nog onderzocht of er een doorstart mogelijk is. Door het faillissement van OWAD zitten 7000 reizigers vast in het buitenland. Hoe deze mensen naar huis komen is nog onduidelijk.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 In Utrecht is vanavond het Nederlands Filmfestival begonnen. De openingsfilm is Hoe duur was de suiker van de regisseur Jean van der Velde. Een historisch drama over slavernij in Suriname... naar een boek van Cynthia Maclod. Het Nederlands Filmfestival in Utrecht duurt tot en met 4 oktober.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden, binnen zit Rob Trip. Het allergrootste nieuws zag ik vanavond het eerst op de voorpagina van de Avondkrant. De helft van de meisjes die nu geboren worden, wordt 100. Over 100 jaar liggen we dubbel om die hele pensioendiscussie. Jubelt de krant. U heeft misschien, net als ik, die prachtige documentaire gisteren en eergisteren gezien op tv. Dementie en dan. Ik weet het niet, maar ik werd heel treurig van dat bericht vanavond in de krant. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op woensdag. Vorige week Prinsjesdag, vandaag de Algemene Beschouwingen. En de vraag is, weten we na de eerste dag eigenlijk iets meer... over de steun die het kabinet kan verwachten? En hoe zat het met de toon van het debat, gaan we het ook over hebben. In Engeland is de huizenmarkt aan het opkrabbelen. Hoe doen ze dat daar? En is dat misschien ook iets voor ons? En sportlegende Rini van Bracht, biljarten, ja zeker... staat in de schijnwerpers vanavond bij ons. Net zoals een andere kampioen, sommelier-wijnkenner Jan-Willem van der Hek. Dat wil zeggen, vanaf morgen probeert hij in San Remo Europees kampioen... Sommelier te worden. En als u in de auto of ergens anders... ook voor 11 al naar Radio 1 luisterde... dan weet u dat Ajax Volendam nog bezig is. Snel naar Filip Koken, want Philip is er gescoord. Er is gescoord inderdaad, een opluchting maakt zich meester van Ajax dat met toch een minuut of acht te spelen in de verlenging. Ja, want zover zijn we aanbeland. De 3-2 heeft gemaakt via Hoese de centrumspits. Ajax heeft het hierop aan laten komen. Het stond 2-2 na 90 minuten, of 2-2 uh, na 120 minuten, 1-1 na 90 minuten tegen de nummer 15 uit de eerste divisie Volendam. Ajax blameert zich, maar staat nu wel op 3-2 en dreigt dus toch door te gaan naar de volgende ronde in het bekentoernooi. Oké, okay, maar voor de zekerheid houden wij contact, Philip. Goed, het nieuws van... Woensdag 25 september. Over het politieke spel natuurlijk dat hard wordt gespeeld... tijdens de algemene beschouwingen... waarin Kamer en Kabinet het eens moeten zien te worden... over de plannen voor het komend jaar. Binnen een uur lag er al een motie van wantrouwen van de PVV. Nederland heeft schoon genoeg van dat afbraakkabinet. En die motie kreeg steun van de SP en de Partij voor de Dieren, maar... De motie is verworpen. En dat vraagt om een toelichting van SP-leider Roemer. Een motie van wantrouwen wel of niet steunen is niet het eind van de wereld. We geven aan hoe we erin staan. Maar ieder goed voorstel wat van het kabinet naar de Kamer komt... zullen we blijven steunen. Ik mag concluderen dat we dan datgene wat er vanochtend is gebeurd... wat betreft de SP dan gewoon vergeten... en verder gaan met de constructieve opstelling die we van de SP kennen. Dat tweede moet je zeker doen. Dat eerste zou ik eh, vooral niet doen. U zou er beter misschien iets van aan moeten trekken. Roemer in discussie met PvdA-leider Samsom. De gijzelingsactie in Kenia is voorbij, maar de verwarring is groot. Tientallen mensen worden nog vermist en liggen mogelijk nog in het winkelcentrum. Deze vrouw is op zoek naar haar man, maar mag het mortuarium waar die zou liggen niet in onduidelijk is wie daar toestemming voor zou moeten geven. The police are saying it is the doctor who has refused. Then the doctor is telling us is the police who are not given the clearance. What is this? <laughs> so Ongeloof en woede over de terreuracties zijn groot. Dit zijn geen mensen meer. These are monsters. Huh? Such killers. These are not normal human beings. These are not Kenyans. Oh, woordvoerder van de regering is één van de terroristen, een Nederlander. Well, there's a, there a Dutch person and there's a British person. There a couple other other nationalities. Maar ook binnen de regering bestaat daar verwarring over. We want to request the public and the international community to allow the forensic undertaking to determine the exact identity of the terrorist. Nederlandse kinderen die in Nairobi wonen maakten de actie van dichtbij mee. Ongelooflijk heftig, want. Uh... Maandag hebben we ontdekt dat een van onze school daarbij uh, gedood is. Het komt wel heel dichtbij als je hoort van je school... dat uh, heel veel mensen dood zijn gegaan. Dan ja. komt het wel dichtbij. Een van de grootste reisbureaus van Nederland is failliet. OAT. 1750 mensen raken hun baan kwijt. Het familiebedrijf kreeg de wacht aangezegd van de bank. En die klap kwam hard aan, vertelt directeur Terhaar. Ja, verschrikkelijk hard. Uh, mijn zus en ik... Uh hebben de medewerkers hier op kantoor uh, vanmiddag moeten informeren. En uh, ja, dat, is, dat maakte erg veel emoties los. En ook vakantiegangers staan ervan te kijken. Je denkt, de grote organisatie, vaak vallen wat kleinere organisaties... Uh, hoor je dan in het nieuws heel voorbij schieten. En dan nu, oh wat, ja dat geloof je eigenlijk niet zo, 1, 2, 3. En hoe het verder moet, dat weten ze niet. We hopen hopen we gaan. Die kans is niet zo groot, hoewel ze er wel voorzichtig over spreken... over een doorstart. 100 jaar worden dus. Dat is voor de generatie baby's van nu geen uitzondering meer. De helft van de meisjes, een derde van de jongens die nu worden geboren, zal het meemaken. Denkt het Demografisch Instituut. En ook zullen ouderen langer gezond zijn. Een tachtiger in de toekomst, dat is een heel uh, veel fitter iemand dan een tachtiger van nu. Ja, ouderen van nu weten het zo net nog niet. Het heette vroeger een gezegende leeftijd. Weet jij waar die gezegen dan uit bestaat? Ik niet. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En het nieuws morgen in de kranten, Anoek Thijssen. Ik begin meteen met goed nieuws. Het gaat verrassend goed namelijk met veel diersoorten in Europa. Bicenten, wolven, bruine beren, bevers, zeearenden en vale gieren zijn allemaal bezig aan een spectaculaire comeback, schrijft de Volkskrant. De krant is gedoken in een grondig rapport van een aantal gerenommeerde biologen en ecologen. De opmerkelijke wederopstanding van alle soorten komt vooral door de natuurbeschermingsmaatregelen. En als voorbeeld wordt dan de Euraziatische bever genoemd. Zeer gewild vanwege zijn vlees en pels. Begin vorige week, eh, begin vorige eeuw moet ik zeggen... waren in vijf geïsoleerde gebiedjes nog 1200 exemplaren over. Nu leven door heel Europa weer bijna 340.000 bevers. Nou, als dat geen goed nieuws is... De laatste inkomens in Nederland zijn de laatste twintig jaar... veel verder achtergebleven dan gedacht. Volgens trouw blijkt dat uit nieuw onderzoek... van het Amsterdamse Instituut voor Arbeidsmarktstudies... dat morgen wordt gepresenteerd. Tot nu toe was het beeld dat de inkomensverdeling in Nederland... ongeveer gelijk is gebleven in al die jaren. Maar uit dit onderzoek blijkt dat mensen met de allerlaagste inkomens... dat inkomen sinds de jaren 90 met 10 procent zagen dalen. Van alle inkomensgroepen daarboven steeg het inkomen. Het komt niet vaak voor dat een inspectiedienst... de eigen resultaten teleurstellend vindt... maar toch komt de Inspectie Leefomgeving en Transport... tot die conclusie in het rapport over de aanpak van illegaal taxivervoer. En daarin staat dat in de eerste helft van dit jaar... bij acties in heel Nederland 78 snorders zijn opgepakt. Als je dat afzet tegen alle inspanningen van de inspectie... waarbij veel collega's werden ingezet, valt dit resultaat tegen... zegt de inspectiedienst morgen in Spits. Niet alleen worden maar weinig snorders opgepakt. Er lijken steeds meer illegale taxis op te duiken... bij festivals en grote feesten. Om een snorder te kunnen aanhouden... moet de politie zien dat de klant de chauffeur betaalt. En dat gebeurt heel weinig. En tot slot, de bonuskaart van Albert Heijn... is zo lek als een mandje. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. En de Telegraaf schrijft erover. De privacygevoelige informatie over wat en hoeveel iemand koopt... is voor iedereen toegankelijk. Door simpelweg een bonuskaartnummer in te vullen op de website of de app van de supermarkt... kun je zien wat iemand de afgelopen drie maanden heeft aangeschaft. En dat is toch lastig als je niet wil laten weten aan anderen... hoeveel condooms, sigaretten of zwangerschapstesten bijvoorbeeld je hebt gekocht. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Nee. Giovanka en no more. Om 17 minuten over 11. No more. Ja, voor de zekerheid toch maar even naar Philip Koker. Om te informeren, Philip, hoe het is afgelopen met Ajax Volendam. Ajax heeft dan uiteindelijk toch nog met 4-2 gewonnen. Uiteindelijk eh, pas in de tweede helft van de verlenging heeft Ajax het verschil kunnen maken toen Volendam, het nietige Volendam, het conditioneel allemaal niet zo kon bijbenen. Dus de wedstrijd is toch een aanslag geweest op het zelfvertrouwen van Ajax. En het zelfvertrouwen was toch niet al te groot na de dikke nederlaag dit weekend tegen PSV. Maar goed, Ajax heeft wel de volgende ronde bereikt. Daar gaat het toch allemaal om in het KVB-bekerturnooi door hier te winnen van Volendam, ook al had het daar een verlenging voor nodig. Het resultaat telt. Oké, okay. Filip. Ja, datzelfde dat geldt voor Den Haag natuurlijk. En als we kijken hoe daar de hazen vandaag zijn gelopen... hoe dicht zijn ze daar vandaag gekomen bij een oplossing voor... De politieke impasse. Wilma Borgman in Den Haag... die die beschouwingen ook vandaag de hele dag heeft gevolgd. Wilma, goedenavond. Goedenavond, Rob. Deel 1. Um, is er iets van een zicht op een meerderheid... voor de plannen van het kabinet? Uh, Rob, deze wedstrijd staat nog 0-0, uh, uh, zou ik zeggen. Want uh, die 6 miljard aan bezuinigingen die het kabinet wil... Uh, die plannen worden alleen door uh, VVD en de PvdA gesteund... en verder door zo'n beetje niemand. Dus daar heeft het kabinet straks in de Eerste Kamer echt een probleem. Uh, omgekeerd, voor de tegenvoorstellen van de oppositie is ook niet echt een meerderheid. Hooguit deden ze uh, de wens om iets te doen aan de belastingverhoging. Maar ja, als je de belastingen wil verlagen, dan is er geld nodig. En de grote vraag van vandaag was natuurlijk: is de coalitie, zijn VVD en PVDA bereid om met de oppositiepartij te gaan praten? Zijn ze bereid om op welke manier dan ook de oppositie tegemoet te komen? Nou, ik heb de opmerking van Halber Zelstra van de VVD en Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid, de twee.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 mogelijk zijn om elkaar te kunnen vinden door welke deur dan ook. Open? Die opening, die is er zeker? Ja, voor zover er nog ergens deuren zijn in de Tweede <laughs> Kamer... waar een coalitiepoliticus achter zit... die zijn allemaal heel erg open, dat hoor je. Ja, want als je dit hoort bij elkaar optelt... die deuren, die openingen, die aanknopingspunten dan zou je toch moeten zeggen, daar moeten ze uit kunnen komen. Ja, en die schijn bedriegt dan weer... want uh, de openheid en bereidheid was er vooral verbaal... maar inhoudelijk viel het daarna behoorlijk tegen... want allereerst al die 6 miljard. Daar valt geen cent van af te onderhandelen, want... Uh, PvdA en VVD hebben zich aan die bezuinigingsmaatregelen gecommitteerd... in afspraken met Brussel. En ze zijn niet bereid om de oppositie daar ook maar... een klein beetje in tegemoet te komen. Um, want minder bezuinigen zou een boete opleveren. En dat kunnen we ons gewoon niet veroorloven, vindt de coalitie. En een andere wens die bijvoorbeeld D66 heeft geuit... Um, het naar voren halen van de afspraken in het sociaal akkoord. Uh, vooral de afspraken die gaan over de WW en het ontslagrecht. Nou, daar zou de VVD wel voor voelen... Maar...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 Ja, die 6 miljard staat, zegt Halbe Zelda van de VVD... en die blijft ook staan, kan niet een beetje minder. Um, en het was vooral de houding van Diederik Samsom van de PvdA... die de oppositie stoorde, want uh, Samsom wilde niet ingaan... op uh, de wensen van de oppositie. Uh, hij was drammerig, zei Sibrand Buma van het CDA... en die concludeerde vervolgens, ze zoeken het maar uit. En Arie Slop van de ChristenUnie die zei uh, daarna hetzelfde. Betekent dat nou, als je dat bij elkaar optelt, Wilma... dat er dus nergens afspraken over in zicht zijn? Ja, er is vanavond na, het, uh, na de eerste termijn van het debat volop overlegd. Er is onderhandeld. En er komen morgen wel wat kleine cadeautjes um, voor de oppositie... als ik het zo mag noemen. Uh, iets met een kazerne in Drenthe die niet gesloten hoeft te worden. Een bezuiniging op de AIVD die wordt teruggedraaid. Uh, er komt ook geld voor de kinderopvangtoeslag. En het is misschien een beetje grof om dit details te noemen... want mm. je zal daar maar werken op die kazerne. Mm en je baan toch gered zien, maar toch de grote lijnen zijn het zeker niet en dat erop is dan toch de helderheid die het debat van vandaag heeft opgeleverd, want de coalitie predikt openheid, maar biedt eigenlijk op die grote lijnen geen ruimte. Nee, en betekent dat dus ook dat de premier morgen niks te bieden heeft? Ja, dat is de grote vraag. Hij zal uh, ongetwijfeld fraaie teksten debatteren over uitgestoken handen, over open deuren, ook bij hem. Uh, maar daarna, we hoorden gisteren al dat uh, Jeroen Dijsselbloem de minister van Financiën vasthoudt aan die 6 miljard, uh, tel daarbij op wat we net hoorden van de coalitiefractievoorzitters... en dan is toch de conclusie dat die 6 miljard in beton is gebeiteld. Um, en dat het dan toch moeilijk voor te stellen is... dat Rutte morgen wel op die grote lijnen concessies wil doen. en Dat zal hij toch zeker niet in het openbaar doen. Er zal de komende maanden achter de schermen heel veel worden overlegd... en heel veel worden onderhandeld. Um, bij ons op de redactie Rob, wordt wel eens het beeld gebruikt... van de twee auto's die op elkaar afrijden. Um, ik zie op dit moment geen stuurbewegingen die een botsing moeten vermijden. Hmm, Oké. Okay. Wilma, nou dat belooft wat. Um, over de toon van het uh, debat praat ik uh, trouwens ook met uh, hoogleraar politieke cultuur Henk Tevelden van de Universiteit Leiden. Goedenavond meneer Tevelden. Goedenavond. Wat vond u wat dat betreft eigenlijk, wat die toon betreft het meest opvallende aan het debat vandaag? Nou ja, het, opvallende, het meest opvallende is toch die confrontatie dan van uh, Wilders en... Pechtold, en dat is tegelijkertijd opvallend en op een bepaalde manier ook weer niet. Want het is ook wel ongeveer wat we langzamerhand van Wilders weten... dat hij iedere keer wel aanleiding geeft tot een relletje. Hij verzint wel iedere keer weer een nieuw scheldwoord, zal ik maar zeggen. Mizerig, en miserigheid dat was nu het woord dat hij gebruikte. En dat wierp hij Pechtold in het gezicht... die hem ondervroeg over de aanwezigheid van nationaal-socialistische symbolen... op de bijeenkomst van wilders aanhangers in ja. Den Haag. Maar kan je hetzelfde ook niet wat dat betreft van Pechtels zeggen, dat je weet dat je dat krijgt van Wilders als je daarover begint? Zeker, zeker. Dus het, je ziet ook aan beide kanten dat hier een vertrouwde dans wordt, wordt opgevoerd. Wel laat Wilders duidelijk blijken dat hij aan debat eigenlijk helemaal geen boodschap heeft, want hij overtreedt de eerste regel waar je aan moet voldoen als je wilt debatteren, dat je het spel moet spelen en niet op de man moet spelen. Nou, hij speelt overduidelijk op de man. Hij speelt speelt alleen maar op de man. Hij zegt, u bent zo miserig... dan ga ik helemaal geen woorden verder meer aan vuil maken. Aan de andere kant is Pechtold ook tamelijk voorspelbaar in dat opzetje. Dus hij wist natuurlijk ook wat er ging... Komen. Dus dat uh, daar zie je wel een, een zeker spelelement ook wel in zit. Ja. Nou ja, goed, dat zou je ook een toneelstukje kunnen noemen eigenlijk. Of ja, op een bepaalde manier is het uh, is het dat wel. Uh, je weet precies hoe de partijen daar tegenover elkaar staan en die twee uh, uh, groepen, dus D66 of bijzonder dan Pechtold en Wilders, hebben elkaar ook een klein beetje nodig om zich tegen elkaar af te zetten. He, Pechtold uh, is de grote bestrijder van Wilders en die laat dat nog een keer zien. Ja, is dat in zijn felheid, in zijn hardheid en ook de woorden die uh, gebruikt worden? He? Is dat, wijkt dat nou heel erg af van uh, vorig jaar of de jaren daarvoor? Of, want u volgt het al heel lang natuurlijk op de voet wat daar gebeurt. Nou, eigenlijk, kijk, Wilders is Wilders. En die uh, is in zijn standpunten erg flexibel, uh, maar in zijn toon heel consistent. Dus op dat punt uh, vind ik hem eigenlijk meer lijken op de Wilders van de voorgaande jaren... dan dat hij daarvan afwijkt. Wat je ziet veranderen is hoe de andere partijen daarop reageren. En daar zijn denk ik eigenlijk twee redenen voor... De ene is dat we van oudsher in Nederland gewend zijn om eigenlijk niet echt met elkaar te debatteren, maar vooral te overleggen. Dat is wat we doen in de politiek en te onderhandelen. Dat is eigenlijk wat waar Nederlanders, Nederlanders zich traditioneel bij prettig voelen. Dus niet al te scherp met elkaar spreken. Dus dat, daar wilders doorbrak dat helemaal. Dus daar moest men erg aan, uh, aan wennen. Uh, de andere kant is dat het een tijd lang leek, of wilders als het ware de zaak helemaal zou openbreken en naar een onbekende toekomst ging. Maar nu eenmaal gebleken is dat toen hij in het kabinet zat... dat hij daar alleen maar volhield in zijn negatieve houding... is eigenlijk die kant een beetje afgerond. Dus nu merk je ook dat de andere partijen denken... oh ja, daar heb je Wilders, dat kennen we zo langzamerhand... Mm. Eh, daar, daar zijn we ook niet meer echt van onder de indruk. Nou, nee. mag, ik daar, ja, mag ik daar iets over zeggen? Ze zijn misschien niet onder de indruk, maar wel verrast. Want met name Emil Roemer van de SP heeft zich laten verrassen vandaag... door de strategie van Wilders om al zo snel met die motie van wantrouwen te komen. Dus... In die zin was de, de, de timing van die motie uh, wel verrassend. En ook voor Roemer uh, onhandig. Want die heeft een lange fractievergadering nodig gehad... om te bepalen hoe ze daarmee om zouden gaan. Uh, besloot uiteindelijk dat hij voor die motie van wantrouwen... zou stemmen met zijn fractie. En kreeg vervolgens van Diederik Samson van de Partij van de Arbeiders verwijt... dat hij zichzelf buiten de discussie had geplaatst. Want met wie moest uh, Samson nu praten? Was dat de Roemer die het kabinet echt naar huis wilde sturen? Dus uh, eigenlijk geen uh, veranderingen meer uh, nodig vond? Of was dat een Roemer zich wel degelijk nog constructief wilde opstellen... en toch nog volwaardig aan het debat zouden ja, nemen. Interessant is inderdaad dat hier Roemer eigenlijk degene is... die zich uh, laat inpakken of die, en zich, zich laat verrassen... wat je eigenlijk niet zou hebben verwacht. Want hij had kunnen weten dat er zoiets zou gebeuren. Daar moet je toch eigenlijk op kunnen inspelen. Ik, ik snapte ook niet goed waarom hij meteen ging voorstemmen. Hij had ook wel in een andere strategie uh, kunnen... Kiezen. Dus die is eigenlijk in zekere zin het slachtoffer ervan geworden. Je merkt het ook ja. vervolgens toen die zelf aan het woord kwam in het debat. Ik hoorde dat, toen... dat de fractievoorzitter van de VVD daarover zei... ik weet niet wat de kiezers daarvan moeten denken. Wat denkt u dat de kiezers daarvan denken, meneer Tevel? Nou, dat is een interessante vraag. Kijk, bij Wilders is het zo dat hij... Die, die, die is eigenlijk alleen maar bezig met zijn kiezers... en die is niet bezig met dat debat. Dus die denkt van mijn kiezers, die verwachten iets van mij... en dat ga ik nu doen. Roemer heeft ook zo'n soort afweging gemaakt... van ik moet duidelijk maken dat ik het kabinet... Uh, uh, afwijs. Maar de vraag is nu of hij, doordat hij zich zo buiten het, uh, de discussie plaatst, of hij daarmee toch niet ook wat verliest. Want dat uh. betekent ook dat je ja, je staat qua discussie gewoon niet sterk. En dat merk je daarna ook, dat er eigenlijk niet erg op zijn verhaal werd gereageerd. Want iedereen dacht van ja, als je, als je het uh, zo tekeer gaat, uh, meteen al voordat er überhaupt een woord gewisseld is, al zegt dat je er geen vertrouwen meer in hebt, dan maak je jezelf ook niet erg geloofwaardig. Nou, afrondend, meneer Tevelde, wat verwacht u van de kwaliteit van het debat morgen, als het kabinet aan het woord komt? Nou, ik ben op zich daar nog wel benieuwd naar. Omdat um, uh, dat Rutte, Rutte is een van zijn sterke kanten, is toch in het debat... Een soort, uh, niet alleen een soort opgewekte toon te handhaven... maar ook is hij daar altijd tamelijk wendbaar in. Ik weet niet of hij dat ook is in het, uh, als hij zelf een, het verhaal moet houden. Dat zullen we moeten afwachten hoe dat uh, gaat. Uh, maar op dat punt ben ik ook nog wel benieuwd wat, hoe, hoe Rutte nu omgaat... met die puzzel die er nu ligt he, van de VVD... Die uh, lijkt wat meer te willen de oppositie te willen te willen zijn dan de PvdA. Ja, daar moet Rutte natuurlijk toch als, uh, als leider van het kabinet iets van maken. Dus er is nog wel iets om naar uit te kijken, lijkt okay. mij. Oké, doen wij. Meneer Tevelde, dank u wel Wilma vanuit Den Haag. Ook bedankt. There's nowhere to run There's nowhere to hide your fears So don't let her come near Royal Parks en she onder leiding van Diederik Nomden... die zat eerder in dat andere leuke beentje, Johan. Royal Parks. Nederland, heel Nederland zo'n beetje hoopt... dat de huizenmarkt weer in beweging komt. Want als dat gebeurt, dan neemt het vertrouwen toe... dan gaan we weer consumeren, dan komen we uit de crisis... is dan de gedachte... Dat lijkt een beetje te zijn wat er nu gebeurt in Groot-Brittannië. En daarom contact met onze correspondent daar, Arjan van der Horst. Goedenavond, Arjan. Goedenavond. Want begrijpen wij, de huizenprijzen die stijgen weer bij jullie. Ja, en niet zo'n beetje ook. In Londen uh, het sterkst, het afgelopen jaar alleen al met 10% moet ik meteen bij zeggen, Londen is eigenlijk losgekoppeld... van die hele Britse economie. is min of meer ook immuun geweest voor de economische crisis. En daar, hier worden ook de huizenprijzen mede bepaald... door de vele miljardairs uit Rusland en het Midden-Oosten... die hier al jaren voor miljoenen onroerend goed opkopen. Maar wat we dit jaar ook zien... is dat de rest van het land weer in de lift zit. Natuurlijk, er zijn nog altijd regionale verschillen... maar de gemiddelde huizenprijs in het Verenigd Koninkrijk... is het afgelopen jaar met drie 3 gestegen En deze maand bereikten we ook een symbolische mijlpaal. Uh, de gemiddelde huizenprijs is nu 245.000 pond in dit land. Bijna mm. 300.000 euro. En daarmee zijn ze het oude record van voor de crisis uh, weer gepasseerd. En hoe komt dat? Wat is er aan de hand? Meerdere factoren spelen een rol. Uh, economie die flink aantrekt, dat helpt natuurlijk. Belangrijke motor is ook uh, wat hier het Help to Buy Scheme heet. Dat is een initiatief van de regering waarmee ze eigenlijk kopers stimuleren een huis te kopen. Dat bestaat eigenlijk uit twee aparte projecten. Het eerste ging van start op 1 april van dit jaar. En ik zal met een voorbeeld uitleggen hoe dit werkt. Ik sprak vorige week met Sam. Sam wil een eenvoudig twee-kamer-appartement kopen in Zuid-Londen. Nou, die woning kost 240.000 euro. Tegenwoordig eisen banken hier 25% eigen inleg. Dus hij moest 60.000 euro op tafel leggen. Sam zegt, ik verdien best aardig, maar dit is zo'n dure stad. Ik kan nooit dat bedrag sparen. De regering zegt nu tegen Sam, jij hoeft nog maar 5% in te leggen. Wij lenen de overige 20% rentevrij voor vijf jaar. En daarmee heeft Sam dus alsnog een huis kunnen kopen. Hij is niet de enige. In de eerste vijf maanden van dit jaar... zijn al 12.500 nieuwbouwwoningen gekocht... met behulp van dit project. En de verwachting is dat er in het eerste jaar... Eh, 25.000 woningen gekocht gaan worden. En als je weet dat er hier jaarlijks... 100.000 woningen gebouwd worden... Ja, dan zie je meteen hoe groot die impact is. Ja, en het maakt deel op. uit van een groot pakket... want de overheid gaat ook garant staan. Ik bedoel, het is niet alleen dat ja. je geld kan krijgen... En dat is de tweede trap van deze raket. Uh, die, die tweede maatregel gaat op 1 januari in. Uh, bij dit, dit gaat eigenlijk veel verder. Want hmm. bij het eerste initiatief van 1 april... kwamen alleen nog mensen in Engeland in aanmerking... die ook nog geen hypotheek hadden. En bovendien mochten ze alleen nieuwbouwwoningen aanschaffen. De tweede maatregel geldt voor het hele Verenigd Koninkrijk. Voor mensen die ook al een hypotheek hebben. En je mag er ook bestaande woningen mee kopen werkt het wel ietsje anders. Nog steeds hoef je nog maar 5% in te leggen. Maar nu geeft de regering de garantie voor de overige 95%. En wat betekent dat? Nou, stel dat het misgaat... en de koper kan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen... dan draait de regering op voor de kost. En die garantie natuurlijk stimuleert banken... dit soort 95%-hypotheken af te geven. Ja, en dat werkt dus blijkbaar, Arjen. Want dat zorgt er ook voor dat in Engeland het vertrouwen weer toeneemt... ook op andere terreinen? Ja, dat zie je uh, aan, op alle fronten. Een heel goed voorbeeld is de, de autoverkoop. Vorige week zagen we nieuwe cijfers. Wat zien we in de Europese Unie neemt de autoverkoop juist af. Groot-Brittannië gaat tegen die trend in. Dat doet de autoverkoop uh, het heel erg goed. In de eerste acht maanden van het jaar werden 1,4 miljoen auto's verkocht. Dat is 10% meer dan in diezelfde periode het jaar daarvoor. Consumentenbestedingen over de hele linie zijn uh, gestegen. Dat zagen we ook vandaag uit cijfers van het Britse vno um, Vooral veel supermarktboodschappen, maar ook meubilair en hm. vloerbedekkingen. Nou, dat heeft te maken natuurlijk met het is een beetje alles waar wij in Nederland op dit moment... en ook in de politiek waar ze maar van kunnen dromen. Dat gebeurt bij jullie dus. Ja, en uh, alle cijfers ziet er goed uit. Hè? Als je kijkt naar de verwachtingen van de afgelopen maanden... die zijn naar boven bijgesteld. De economische groei zal dit jaar uitkomen... Op 1,2 procent. Zo is de voorspelling volgend ja. jaar 1,8 procent. En die huizenmarkt speelt, speelt inderdaad een grote rol. Al zie je de groei in alle sectoren. De landbouw, huizenbouw, industrie, dienstensector. De werkeloosheid neemt af. Het aantal mensen dat een uitkering aanvraagt neemt af. En geen wonder dat minister Osborne van Financiën... Eerder deze maand ook erg optimistisch was. Hij was tot nu toe heel voorzichtig geweest. Nu zegt hij: een keerpunt is bereikt. Het herstel heeft zich duidelijk ingezet. Nou, tijd om Ivo Arnold in de uitzending te halen. Goedenavond, meneer Arnold. Goedenavond. Hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij, als je dat hoort, dan ja. denk je dat is het ei van Columbus wat ze is daar het hebben. Mooi om daar te zijn, bijna. Ja. Ja. Is het dat? Ja. Nou, kijk, het is zonder meer waar dat als je als overheid een heleboel subsidie tegen de woningmarkt aangooit... dat de prijzen omhoog gaan en uh, dat burgers zich beter voelen, hun welvaart neemt toe, ze gaan meer consumeren. Maar er zitten toch ook wel nadelen aan zo'n plan. Maar wat dan? Noem eens. Nou, in de eerste plaats, uh, omdat het aanbod van woningen vrij stabiel is hè, in een groot land... Uh, zal je toch in eerste instantie een prijsopdrijvend effect krijgen... En dan komt het voordeel toch voor een groot deel terecht... bij de bestaande woningbezitters, de oude woningbezitters. Dus de vraag of de starters daar dan zoveel baat bij hebben. hebben. Ja, dat is nog maar de vraag. Maar er is wel een deel van dat plan, hè, hoorde ik net van Arjen. Hè, dat Help-to-Buy-programma is voor een deel mm -hmm. ook echt voor die starters blijkbaar. Dat ze geld kunnen krijgen om een begin te maken. Ja, dus, dus voor, voor het nieuwbouwgedeelte, daar heb ik meer sympathie voor. Maar voor het algemene gedeelte, hè, dat, dat je voor elke koop van een woonhuis een garantie geeft... Ja, dat zal ertoe leiden dat banken tegen een lagere rente leningen verstrekken. Dat eh, mensen een duurder huis kunnen veroorloven. En dat gaat de prijs opdrijven. En daar hebben natuurlijk de, de bestaande woningbezitters toch voordeel bij. Nou, de tweede vraag is, waar komt het risico terecht? Ja, uiteindelijk toch ook bij de belastingbetaler... die het risico van vanbetaling voor een deel overneemt. En ook een heel belangrijke vraag, wat is de exit-strategie? Want we hebben legio-voorbeelden van overheden die de woningmarkt hebben gestimuleerd... en die er nooit meer af zijn gekomen, of waar het heel moeilijk is om er af te komen... Kijk naar onze hypotheekrenteaftrek. Dus als je begint om zo'n markt kunstmatig hoog te houden. Ja, dan is de vraag wanneer je daar vanaf komt. Ja, dus u zegt eigenlijk die Britten zijn op termijn. Nu werkt het misschien wel. Maar op termijn zijn ze hun eigen probleem weer aan het creëren. Ik denk het wel. Kijk, op korte termijn voelt dit natuurlijk ontzettend goed. Hè? En we zouden uh, willen dat we het ook zouden kunnen doen. Ik moet er overigens wel bij zeggen dat de Britten komen van een situatie... waarin er geen subsidieverstrekking aan de woningmarkt was. Hè? Want ze hebben al heel lang geleden de hypotheekrenteaftrek afgeschaft. Des te, opmerkel had, des te opmerkelijker. Eigenlijk zou je zeggen zo dat ze hier, hier nu weer mee aan de gang zijn gegaan. Ja, en, en wij hebben natuurlijk wel een hypotheekgarantie al. Hè? Dus wij ja. hebben al garanties, we hebben een hypotheekrenteaftrek. Dus wij zitten eigenlijk in, in een omgekeerde beweging van juist minder subsidieverstrekking ah. richting die woningmarkt. Ja, maar even duidelijk, hè? dus u zegt niet doen. Arjen, zijn er bij jou in Groot-Brittannië Ivo Arnolds die er wel enthousiast over zijn? En die drukken zich nog veel minder voorzichtig uit. Die zeggen dit is totale waanzin. Ik sprak vorige week met een econoom van het Adam Smith Institute, dat is een economische denktank hier... die had een paper geschreven, getiteld Burn the House Down. We branden het huis af. En hij zei, normaal gebruiken we nooit zulke grote woorden... bij dit soort beleidsvoorstellen. Maar dit is een van de zeldzame keren... dat er zoiets als consensus bestaat onder economen. Dat zag je ook aan een peiling van het persbureau Reuters... die 29 vooraanstaande economen had ondervraagd... Allemaal zeggen ze, de regering riskeert weer een klassieke zeepbel op te pompen. En we weten, zeepbellen die spatten uiteindelijk uiteen met alle risico's. En de econoom die ik ook sprak, die zei... Ja, normaal vechten we de laatste oorlog uit. Dus we nemen maatregelen om te voorkomen dat een crisis... zoals van vijf jaar geleden, dat die weer kan ontstaan. Nu nemen we maatregelen die tot precies dezelfde problemen kunnen leiden. Want in feite stimuleren we banken hypotheken te verstrekken aan mensen... Ja, die er eigenlijk niet voor een aanmerking kunnen komen... die het zich eigenlijk niet kunnen veroorloven. Ja, en we weten wat dat heeft veroorzaakt in Amerika bijvoorbeeld... met die subprime Mortgages vijf jaar geleden. Maar waarom gebeurt het dan toch? George Osborne is niet alleen de minister van Financiën... maar ook de politieke en verkiezingsstrateeg van de conservatieven. En je moet weten, Groot-Brittannië is een land dat geobsedeerd is... door huizenprijzen en huizenbezit. En hier is de vuistregel... Stijgen de huizenprijzen, dan stijgt ook de nationale stemming. En het zijn juist die huizenbezitters die je tot de kiezersgroep van de conservatieven mogen rekenen. Nou, je ziet de economie is in de lift, huizenprijzen in de lift. Dat creëert een positieve, optimistische sfeer. Uh, en dat gaat uh, over twee jaar zijn de verkiezingen. George Osborne denkt: daarmee kan ik stemmen winnen. Dat het dan het risico loopt dat dit uit elkaar spat. Dat neemt je op de koop toe, en dan zijn waarschijnlijk al die verkiezingen geweest. Oké. Okay. Arjen, ik dank je hartelijk. En uh, Ivo Arnold ook oh, bedankt. Graag gedaan. The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 people shout a new style is growing but I don't know if it's coming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 History Repeating van Shirley Bessie. Morgen verschijnt het tweede deel van de boekenreeks Sportlegendes... waarin vergeten sporthelden worden geportretteerd door sportschrijvers. Eén van die helden is biljarter Rini van Bracht. Zijn verhaal trok de belangstelling van sportjournalisten Renate Verhoofstad. En ze zijn hier allebei in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Renate Verhoofstad, was Rini voor u zelf altijd al een held? Uh, ja, uh, zeker wel. Ik, ik kom uit uh, Waalwijk geboren en getogen. En Rini ook. En uh, als je dan uh, een meisje van acht, negen jaar, negen jaar bent... begin jaren tachtig... dan is de, de wereld nog niet veel groter dan... De grenzen van je eigen geboortedorp. En in mijn geval was dat wel En dat betekende dat in mijn idee Ad van der Wiel de beste spits ter wereld was. He, dat was de spits van RKC. Was en, ook zo natuurlijk? Ja, dat was in mijn, in mijn uh, uh, hoofd. Was dat in ieder geval wel zo. En, en dat gold ook voor Rini van Bracht. Dat was een, uh, een man uit mijn geboortedorp die op zondagavond uh, bij Studio Sport op televisie kwam. En dan luisterde hij naar de fluisterstem van Ben de Graaf. Dus dat was dat. <laughs> ja. En hoe bent u met hem in contact gekomen? Nou, uh, uh, ja, dat, dat is uh, vrij ludiek uiteindelijk. Ik, uh, ik ben een Brabants. ik heb acht jaar in Italië gewoond... en kwam dan standaard elk jaar met carnaval... toch terug naar, um, om carnaval te vieren in een bos. Dat doe ik al een heel aantal jaren... samen met uh, een vriendinnenclubje uit een bos. We hebben ieder jaar een thema. Twee jaar geleden was dat uh, het criterium van Oeteldonk. Fietsten we toen, uh, we hebben een wielerclub opgericht. En dit jaar ontstond het idee om uh, een derby te gaan spelen... met de stootjes tegen de opstootjes... En dat nemen we dan ontzettend serieus. Daar zoeken we kleding bij. Een biljart, een mobiel biljart hebben we geregeld. En we vonden dat daar een uh, bescherm hierbij hoorde. En toen dacht ik, ik bel Rini van Bracht. En die moest daar in eerste instantie fronsen. Dus die zijn wenkbrauw een klein beetje. Volgens mij dacht hij van, wat is dat? Maar, die zei vervolgens, maar uiteindelijk zei hij, ik, ik kom. Dat. En hij kwam. Ja. En, uh, en toen uh, ging het los met de verhalen. Toch, ja. Rini? Ja, aardig, ja. was een hele leuke avond. Ja. <laughs> ja. Maar <laughs> vervolgens, hè, want u bent terechtgekomen in dit boek. Sportlegendes. Want daar hebben we het over natuurlijk. Hè. Um, hoe, hoe is dat om door anderen zo aangesproken te worden? Ja, uh, ik ben daar hartstikke trots op. Uh, vanwege natuurlijk, uh, ja, er ligt een periode achter mij. Uh, uitzonderlijk. En uh, ja, ik voel me eigenlijk een, een bevoorrecht persoon dat je... Dat mee mag maken. Ja, wat het meest uitzonderlijke is, misschien want dat u heel erg last van een van uw ogen heeft gekregen door een ongeluk. Ja, dat is eigenlijk uh, halverwege 1977 is dat gebeurd. Dus toen zat ik al aardig. Uh, toen had ik inmiddels mijn vier nationale titels. Uh, in de periode van uh, nou, weer een andere beroemde Waalwijker. Want daar woonde er veel. Henny de Ruiter... Hm. En dan hadden een we een biljart, Kees van Oosterhout. Noem ze maar op. En ja, toen kwam ik daarbij. En toen had ik vier, inmiddels vier Nederlandse titels vergaard. Maar toen kreeg je een auto-ongeluk. Ja, en vrijdagmiddag, terugweg richting Den bos, ben ik in slaap gesukkeld. Ja. En ja, uiteindelijk via een, een kets, een, een vrachtwagen langs de vangrail. En twee uur later lag ik in een bos in het ziekenhuis. En, nu en u heeft het zicht verloren aan één oog. Aan de rechtse kant heb ik vanaf toen het zicht verloren een aantal oogoperaties ondergaan. En uh, uiteindelijk heb ik heb daar een week liggen wachten... of ik mogelijk volledig blind zou worden. Dus toen uh, gingen mijn ogen wel open eigenlijk... hoe betrekkelijk ja. het allemaal is. En toen heeft u het zicht gehouden aan één ja, oog. aan de linkerkant. dan zou je kant... zeggen, dan is natuurlijk biljarten... Ja. Dat is per se. Hoe kun je diepte... Dat de je diverse oogartsen, ja, die waren ook stom verbaasd... dat ik zo snel... Drie maanden daarna stond ik weer aan de tafel in Beekbergen voor het nationaal kampioenschap. En vierde u triomfen. Ja. Ik heb een fragment uit 1984. Ja. Het EK-3-banden. Even luisteren naar het commentaar. Dat zal voor veel mensen ook een verrassing zijn. Want die kennen ze vooral natuurlijk van wielrenverslagen. Maar in dit geval dus biljartsverslag van Theo Komen. Hij legt aan voor zijn dood. Komt-ie? Nou, niet al te zuiver vind ik. Roep, mis, mis, mis, mis. En Elie van Bracht omhelst zijn grote tegenstander. En zijn tegenstander omhelst die van Bracht. En die van Bracht steekt bij de vuisten uit. En omhelst nu Jan Lagerweg, de voorzitter van de miljardbot. En toch, toch gejuicht van de tribunes. Nog een fantastisch slot van dit kampioenschap. En als we aan gewonnen had, zou ik het zo hebben geschreeuwd. Want dit, dit was adembenemend. Dit was bloedstollend. En uh, nou we nou, nou, nou, nou, alweer, maar het is helemaal niet meer nodig. Ik probeer zo snel mogelijk Rini van Bracht bij de microfoon te krijgen... om hem een paar woorden te ontfutselen... na deze bloedstollende finale van het Europees kampioenschap. Drie banden, gewonnen door Rini van Bracht. Ja, fantastisch, hè? Om terug te horen. Ja, komen. het is ongelooflijk. En dat was in het Hol van de Leeuwen. Hè? Keulemans dealers... Dus alle grotere waren erbij. En dan uh, ja, zo'n finale. Dit was dan het fragment dat hij... Mijn tegenstander eigenlijk een, een strafschop miste. Het laatste punt miste niet. Ja. En toen ging Theo uit zijn dak. Dit uh, ja, ja, ja, was... fragment liet ja, hij uh, liet Rini overigens ook horen. Op die avond dat wij uh, elkaar ontmoeten ja. voor de eerste ja, ja. keer. Ja. U heeft dat fragment. Zijn mobiele voor ons telefoon ons te ja. Ja, ja, ik heb, ja, ik heb uh, het interview. Ik heb alles rijk van. En Theo had het nog nooit gedaan. Dus, uh, ja, het ja. klopt ook allemaal wat hij zei. Want van het wielrennen weten we natuurlijk... Hè, dat hij ja. af en toe ook wel... ja, ja maar, de zalmen. Die ja, die, uh, ja, Dingen toch ook wel heel erg mooi kon maken voor de radio. Ja, ja precies. Ja, maar dit was zo. Ja, zo fantastisch. Ja. fantastisch. Ja. Wat, wat typeert hem nou, als u dat zou moeten uh, zeggen? Nou ja, ik denk uh, wat, wat hij net zelf eigenlijk al uitlegt... het is de, de bezetenheid die hij uh, bezat. Uh, Rini is opgegroeid uh, in, in een gezin in Waalwijk. Negen kinderen, kasteleinzoon. zoon... Uh, heeft zijn vader relatief vroeg uh, af moeten staan. En, en uh, heeft altijd doorgeknokt om aan zichzelf... maar ik denk ook misschien aan zijn vader... of aan de buitenwereld te laten zien waar hij toe in staat was. En het feit dat je zoiets meemaakt, een ernstig auto-ongeluk... waar je het zicht in één oog bij verliest... twee weken later sta je in je, in je garage achter je huis alweer te trainen. Uh, en vervolgens uh, dat EK 3 is. En niet alleen, hij, hij, hij wordt daarna twee keer wereldkampioen. Als je, als je het he? over, over fascinatie ja. hebt... Voor sport. Dan is het dat. Het zijn de. Ja. ja, nou. En nou zit u in die. bundel vergeten sporthelden. <laughs> nou, het zijn niet ja, alleen maar. Weet kijk, ik maar, Vergeten maar ja, is. Weet je, in het voorwoord. Ik heb het gelezen. Door de, samengesteld door andere, andere. Ad van Liem. die zegt. Van, wij zijn in Nederland waanzinnig uh, over onze sporthelden. maar sommigen. zijn we na een aantal maanden alweer vergeten. Ja, maar. Ja, ik zie het meer als een, als een eer. Een, een, een, dat je weer eens. Uh, nou ja. Uh, het wordt, het wordt uh, opnieuw genoemd. en, en ja, Ik vind het alleen maar... Het, het hoort bij het, het totale rol, cirkeltje uit mijn sportcarrière. Uh, ja, er zijn zoveel leuke dingen geweest. In 1986 werd ik naar Den Haag... Gestuurd. Uh, mijn vrouw zei, je moet op een veertuig in Den Haag zijn. Ik zei, is een demonstratie of toernooi? Nou, dat, dat hoor je nog wel. Dus ik was ja. natuurlijk nieuwsgierig. Ja, toen bleek dat ik daar de koninklijke onderscheiding kreeg. Met een aantal collega's. En waren niet de eerste, de beste. Kees Akerboom met een bos. Jan Raas. Ja. Het is hartstikke de... mooi om erin te staan. Zoals ja. het inderdaad op de ook ja. wordt gezegd. De Hall of Fame. Ja, ja. sport. precies. Ja. Ja. Ja. Oké, okay. ja. ik moet het afronden. Ja. Mooi. Sportlegenders, tweede deel. Renate dat met jouw stuk over Rini, van harte aanbevolen. Dank jullie wel voor jullie komst. Graag gedaan, gedaan. dank je wel. Goed, we gaan uh, door, want terwijl in Frankrijk het plukseizoen van de druiven is begonnen, begint morgen in Sanremo het Europees kampioenschap sommelier. De kenners van wijnen en welke wijn bij welk recht past. Een van de deelnemers daar is de huidig Nederlands kampioen, we blijven met kampioenen praten, Jan-Willem van der Hek. Goedenavond, meneer van der Hek. Wat moet je heel goed kunnen op dat EK sommelier? Altijd zoveel, maar uiteindelijk, je moet, uh, als je alles over wijn weet, dan, uh, dan, dan, word, dan ben je de beste, en dan ben je Europees kampioen. Dat maar is ik, zie, ik zie goed gevulde jurytafels met wildzwijn, zeewolf, kokiers en dat u daar dan een passende wijn bij moet uitkiezen. Zoiets? Nou, was, het, was het maar zo makkelijk... Was het nou zo makkelijk? Nee, het, is, uh, het bestaat uit twee delen. Uh, het eerste deel is theorie, wat, wat wij zeker voor 80% uh, meetelt. Zoveel mogelijk weten over feiten, over wijnstreken, druiven, uh, synoniemen, ook koffie, thee en, en sigaren. En ja, het andere deel is praktisch. Ja, dat ook. Aan, aan, aan tafel kan je wel eens, um, gasten hebben die sigaren wensen. Dan moet je er ook het een en ander over weten. Maar dat is maar een heel klein onderdeel. Oké. Okay. En het tweede stuk is, uh, is praktijk, wat uh, een stukje wijnspijs is, maar ook uh, het, uh, een handeling. karaferen, uh, het openen van een mousserende wijn, openen van een fles wijn. Karaferen, dat, dat is wijn in een karaf schenken? Het beluchten van een wijn, of het decanteren, dus dat je een wijn van zijn droesem ontdoet. Van het depot wat erin zit, dat je het als het ware gaat scheiden. Ja. En waar, waar bent u nou heel erg goed in? Um, eigen, ik ben allround. Ik uh, denk ook dat de, de, de, de wereldkampioenen en de Europese kampioenen allrounders zijn. Goed in theorie, goed in praktijk, goed in een stuk presentatie. Uh, dat is ook wat er van je wordt verlangd: dat je op alle fronten goed bent. Maar uh, nou, om mezelf toch waar ik goed in ben: ik denk, ik, ja. ik kan makkelijk studeren, uh, ik, ik, ik, de stof neem ik makkelijk tot mij. Met de theorie dus dat... zit het wel goed bij u? Ja. <laughs> ja en nee. Want aan de ene kant, het is ja, ik weet heel veel. Aan de andere kant, het is, het is gewoon ontzettend veel om, om te leren. Hm. Uh, andere kant, het uh, praktijkgedeelte, dat, dat bevalt me ook goed. Dus ik laat ik, zeggen, ik ben gewoon een orander. Ja, maar de vraag is natuurlijk hoe het decanteren u afgaat. Nou, dat gaat me goed af. Dat is, uh, het, het gaat ook, de belangrijkste concurrent is tijd. Alle handelingen goed verrichten binnen de tijd. Ja. Uh, veel opgetraind en, en daar, dat, dat zit wel goed. Dus uh, daar kijk ik wel naar uit. Als, dat, als ik dat moet gaan doen in de kwartfinale, dan, uh, dan komt het helemaal goed. Ja, en dat heeft u veel geoefend? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, gewoon oefenen. Uh, dus dat uitschenken uh, van die wijn en die douche, om er niet in te laten pruttelen? En... Nou, nou ja, goed. Kijk, dat is, dat is een, een klein gedeelte. Dat is de, de, de moeilijkheidsgraad. Maar da, daarvoor af uh, gaan er allerlei. Uh, ja, je moet als het ware een heel riebeltje af. Uh, Glaas controleren, fles pakken, voorzichtig omgaan met de fles. Uh, ook wat erbij hoort is de fles goed schoonmaken. Kijk, mm. allemaal, allemaal handelingen die je moet verrichten waar je jury op let. Op het moment dat je dat in de juiste volgorde doet en uh, ook uh, een juiste presentatie daarbij geeft. Ja, dat stelt de jury op prijs en dan uh, eh. verricht je dat onderdeel goed. Ja, maar de grote vraag is natuurlijk hoe ligt het spelersveld erbij? Nou, dat is, uh, het is een, uh, de concurrentie is waar. Um, uh, sowieso in Europa is het niveau van sommige manieren heel erg hoog. Mm -hmm. Zeker als je kijkt naar het buitenland. Um, ik, ik... De, in België, kandidaat, die is dit jaar derde van de wereld geworden. Nou, die, dat schat ik ook in dat hij uh, dit jaar ook favoriet is. Maar daarbij hebben we nog kandidaten uit Engeland en Frankrijk natuurlijk. Dus het is een zwaar deelnemersveld. Ik ben ook uh, een van de jongste deelnemers. Dus het is uh, een, een grote uitdaging. Ja. Maar ik, zie het, uh, ik heb er ontzettend veel zin in. Oké, okay, goed. Ik, wij wensen u heel veel succes. We gaan u uh, volgen op de voet, meneer Van der Hek. Veel succes en, daarin, uh, Sanremo. Goed. Morgen zit hier Chris Keijne. Goeie nacht.